Nog één, ding. nog één ding, meneer de procureur. Uh, ja? Ik zou de dood van Simon de Voogd nog graag 24 uur uit de pers houden. Dat kan geregeld worden, neem ik aan. Dat kan, commissaris. Dank u. Dat was alles, heren. Dank u Commissaris, kan ik u aan uw medewerker nog even spreken? Onder vier ogen. Geen probleem, mevrouw. Hier zullen we dus niet gestoord worden. U hebt blijkbaar niet al te veel vertrouwen in onze collega's van de Rijkswacht, mevrouw Vrooman. Ik heb alleen maar het welzijn van mijn zoon voor ogen, commissaris. En ik denk dus dat alleen het beste gediend is met uw aanpak. Mevrouw Vrooman, heeft u meer informatie over die oogdruppels die gevonden werden in de telefoonzaal? De oogdruppels van Gynases? Ja. Het is dus... Een medicijn dat gebruikt wordt om een van de gevolgen van een zeer zeldzame ziekte te bestrijden. En dat personen die aan die ziekte lijden meestal ook zeer groot van gestalte zijn. Dat heeft de brigadier mij ook gesignaleerd. Het gaat hier om zeer, om, om zeer gevoelige informatie. En wilt u mij beloven om deze informatie alleen te gebruiken in functie van uw onderzoek? Dat spreekt vanzelf, mevrouw. U kunt rekenen op onze uiterste discretie, mevrouw Vroeman. Bon. De zeldzame ziekte dus waar we het over hadden... werd voor het eerst beschreven in 1896... door de arts Marfan en staat dus ook bekend als het syndroom van Marfan. Wat is het syndroom van Marfan? Behalve de oogziekte waarvan sprake... zijn de kenmerken ervan ook een verdunning van de slagaderwand. Wat vaak op zeer jonge leeftijd de dood tot gevolg heeft. En afwijkingen van het skelet. Een abnormaal grote lengte bijvoorbeeld. U bedoelt... U bedoelt dat Ginazes weet dat die jong zal sterven? Correct. Hij heeft met andere woorden niets meer te verliezen. Nee. Maar er is dan nog iets. Het syndroom van Marfa is... Het syndroom van Marfa is bijna uitsluitend het gevolg van incest... Voilà, commissaris in De vette vispoort. Bedankt voor de lift, mevrouw De Substituut. Het is uw vrouw, Pieter. Zeg, ik had eigenlijk wel om nog iets te drinken. Je weet het, juffrouw Martens. Als een charmante dame, gelijk jij mij zo'n voorstel doet... Uh... Dan kan je niet weigeren. Nee, maar nu ga ik het toch proberen. Oh, ah, Ja, Ik ben doodop, echt. Oh, dat is pijtig. Ja, tegen wie zegt het? Maar ik ben nu alleen nog in staat om direct in mijn bed te kruipen, vrees ik. Oh. Een andere keer, oké? Okay. Oké. Okay. Beloofd? Beloofd. We zijn toch niet kwaad, hè? Oh, nee. Nou, nee. ah, dat is goed. Want dan mag het. Dan mag wat. Mm. Mm. Een natte nachtzoen. Wek. Commissaris Van In, Goedenavond. Ik ken u wel. Van in de gazette. Ah. En u bent. Marta, huishoudster. Is meneer Vroman thuis? Nee, die is er niet. Kan ik mevrouw dan spreken? Als je het kort houdt. Het is al laat. Ik hè? houd kort, is beloofd. De ontvoering van haar kleinzoon heeft haar geen deugd gedaan. Hè? Wilt u iets drinken ondertussen? Uh, nee, dank u. Ze lijdt daar zwaar onder. Net gelijk, meneer. Die kleinzoon van hem, dat. Dat was zijn oogappel. Voor de rest zullen we niet veel goeds over meneer horen vertellen. Maar zijn kleinzoon, dat was zijn leven. Waarom zegt u was? Meneer is al geen twee dagen naar huis gekomen. Niemand weet waar hij is. En daarom denkt u dat hij misschien zichzelf... Maar nee. Een man gelijk meneer, die maakt zijn eigen niet van kant. Die maakt alleen andere mensen. Ik ga kijken naar madame. Meneer de commissaris, mevrouw de barones, Dat is goed, Marta. Laat ons nu maar alleen. Ga zitten, commissaris. Dank u. U wilde mij spreken? Jazeker. Uw man heeft me verteld dat hij samen met de voogd in Leuven heeft gestudeerd. Dat klopt. Mevrouw, als u uw kleinzoon wil redden, moet u me helpen. Ik weet heel zeker dat de oplossing van deze zaak alles te maken heeft met de voogd en met uw man. Als u dit alles al besproken hebt met Sjaak, hoe kan ik u dan nog helpen? Ik geloof niet dat uw man mij echt wil helpen. Hij denkt op eigen houtje zo'n kleinzoon zoon te kunnen redden, maar dat zal niet lukken. U bent dus nu de enige hoop voor Alain. Maar wat wilt u dan dat ik u nog meer vertel? Alles. De waarheid. Na dat bizarre voorval in de winkel van Jean-Luc heeft Jacques geprobeerd contact te zoeken met Simon. heeft zelfs een privédetectieve ingeschakeld. Ja, ja, dat weet ik allemaal. Wat weet ik dat u dan nog niet weet? Denkt u dat Simon, als zij alleen zou ontvoerd hebben, de jongen geen kwaad zal doen? Ben ik absoluut van overtuigd. Ja, maar wat als door omstandigheden Simon de jongen niet langer in zijn macht heeft, mevrouw de baroness? Hoe bedoelt u? Mevrouw, ik probeer uw kleinzoon te redden.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 Commissaris, ik moet u nog iets vertellen. Oh ja, ik luister.